Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge is teleurgesteld in Ajax. Gisteren vierden duizenden supporters het kampioenschap zonder zich veel aan te trekken van de coronamaatregelen. Ajax had de fans liever in het stadion gehad, maar het kabinet wilde dat niet. Maar dat is geen excuus om dan buiten het stadion feest te vieren, vindt de minister. Het gaat natuurlijk wel over de supporters van die club. Dus ik zou echt zeggen dat er iets meer maatschappelijke verantwoordelijkheid mag worden gedragen, ook in zo'n geval. Minister Grapperhaus vond het feest ook heel onverstandig, maar vindt ook dat de politie het goed heeft aangepakt. En niet alleen in Amsterdam vierden voetbalsupporters gisteren flink feest nadat hun club kampioen was geworden. Ook in Milaan gingen duizenden fans de straat op omdat Inter kampioen werd. Je hoort correspondent Mustafa Margadi. Zo'n 30.000 mensen hadden zich op verschillende pleinen verzameld nadat Inter de Scudetto had binnengehaald. De meeste van hen waren op het Domplein in Milaan. Ja, opvallend was wel dat de meeste mensen mondkapjes droegen, maar ja, niemand leek zich echt druk te maken maken om de anderhalve meter afstand. Dus uh, er zijn wel wat zorgen hier. De burgemeester van Milaan en de club hadden supporters nog opgeroepen om geen feest te vieren. Maar dat heeft dus weinig zin gehad. In het Friese Waadhoeken is een huis van een coronapart beklad met de tekst COVID is fake. De bewoner was zelf niet thuis omdat ze in het ziekenhuis ligt. En de politie schrijft op Instagram dat het de daders zou sieren als ze sorry zouden zeggen tegen de bewoners. En bij de autofabriek van Netcar VDL in Born in Limburg rollen de komende dagen even geen minis en BMW's van de band. Er is een tekort aan elektronische chips die een belangrijk onderdeel zijn van de auto. Vorige week lag de productie hierdoor ook al twee dagen stil. Het weer, er kan vanmiddag een buitje vallen, maar tussendoor is er ook wat zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Ook morgen zijn er buien, het kan ook stevig waaien en het wordt niet warmer dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A22 Velsen-Beverwijk. Bij de Velsen-Tunnel drie kilometer en een kwartier vertraging. Het is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En op de N9 Alkmaar den Helder bij Petten is de vertraging ook een kwartier, want daar wordt aan de weg gewerkt. Tot zover de verkeersinformatie.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 De muziek uit de jaren 80, aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de swing-out sister en breakouts. Nou, het is even na twee uur. Het zonnetje schijnt uh, lekker uh, hier in Zandvoort. Redelijk temperatuurje te buiten. En wij zitten in de studio, het uh, Mediapark, Tolweg 10a. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Welkom. Ja, ja, je hebt het weer gered, weer een jaartje ouder. Ja, ik ben weer een jaartje ouder geworden. Gefeliciteerd nog. Ja, wijzer is nog, even, is nog even de vraag, maar een jaartje ouder heb ik er wel weer bij gehaald, ja. Dat klopt. Kijk, jij was op uh, Koninginnedag uh, jarig. Ja, Koninginnedag. Ja. ja, nog wat gedaan? Ik ben, ik ben, uh, ja, ja, gewoon lekker huistuin en keuken. En, en natuurlijk allemaal uh, fan, fanmail appjes uh, beantwoord. En uh, er waren erg verrassende appjes bij. Nee, hartstikke leuk. Dus ik, ik was de hele ochtend bezig met appjes beantwoorden. En voor de rest gewoon lekker rustig. Ik uh, bedoel, wat moet je doen? Ja, ja. ja. Nou, we konden wel op het terrasje gaan zitten, maar het regende volgens mij vrijdag. Ja, we dus hebben één het... uh, mooie dag gehad, hè? De ja, eerste dag. De eerste dag. Toen was het, was gelijk. Toen leek het wel Koningsdag in Zandvoort. Zo druk was het. Want ja, ja, iedereen wilde weer een biertje en een drankje halen en op het terras gaan zitten. Dus dat zijn uh, goede tekenen. Maar het weer moet wel meewerken. En of het weer meewerkt, dat horen we straks om uh, half drie tijdens het weerbericht. En als het uh, zonnetje schijnt, uh, albert heb je meer aan je, aan je zonnepanelen op het dak. Ja. Nou hoorde ik een bericht over een uh, nieuwbouwwijk in uh, Noordwijk. Dertig huizen zijn daar uh, voorzien van uh, zonnepanelen. En uh, ze hebben alleen gezegd, de gemeente van uh, de panelen moeten niet zichtbaar zijn uh, vanaf uh, buiten de, de nieuwbouwwijk. Dus uh, toen hebben ze bij een aantal huizen hebben ze de panelen op het uh, noordwesten geplaatst. Oh ja, dus nou, je raadt het al. Tien uh, zonnepanelen die geven uh, het rendement van twee zonnepanelen. Gewoon dus ja. de verkeerde kant geplaatst. Ja. Maar, dus dat schiet niet echt op. Maar als de schoonheidscommissie dat bepaalt. Ja, die hebben dat zo bepaald daar in Noordwijk. Daar moet je daar, moet je, ja, aan moet je daar ook aan houden. Nee. Ja, dat is zo. Dus, maar goed, nou ja, dat is knuif dat is, dat is nee voor diegenen die al die zonnepanelen hebben aangeschaft. Ja, schiet niet op. Goed, uh, wat hebben we. Het ja, was natuurlijk Koningsdag van de week. Uh, nou, volgende week hebben we 4 en 5 mei. Daarover straks meer tijdens de evenementenagenda. We hebben wel weer een Dier van de Week. Ja, ja. ik zag er een paar uh, zitten. Nou, nou ja, een paar, je zegt het goed. Twee, één kat en één hond. Dus vandaag uh, hebben we het Dier van de Week. En die luistert naar de naam Oscar. live. Ja, het is niet mijn uh, idee, uh, live om iets over half vijf. Maar ik kreeg van de week kreeg ik een tip. Dat jij nogal gecharmeerd bent van uh, saxofoon. Ja, klopt. Dus en uh, toen uh, liet deze uh, luisteraar uh, uh, uh, uh, een bepaald nummer horen, ook een live-opname. Met een scheurende uh, uh, saxofoon erin. Dus die krijg je om vijf over half vijf. Dus ik, dat is een soort verzoekje. Ik ben heel benieuwd. Is het ook? Het is Spannend. Niet, het is niet zo lang nummer, maar uh, het is origineel van Status Quo. Maar uh, in ieder geval zit er een scheurende saxofoon-solo in. Gedicht van de week ontbreekt natuurlijk ook niet. Uh, daar kom ik uh, later nog even op terug. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, de evenementenagenda had ik al gezegd. Uh, pit Report. Uh, ja, dat wordt een, een uurlang Pit Report. Want uh, om vier uur wordt de kwalificatie gereden voor de race in Portimao. Net zojuist is de, de derde uh, vrije training afgelopen. En uh, Max was daar het snelste. Hij had wel weer wat last van zijn voorwielophanging... Maar goed, desondanks was hij de snelste in de derde vrije training. Dus in het laatste uur hebben we veel shots vanuit Portimao, Portugal. Over het verloop van de Formule 1 kwalificatie van morgen. De race van morgen trouwens pas om 4 uur vreden. Dat is dus in de namiddag. En ik zou zeggen, uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, en heb je dat bericht gelezen op de CFM-app over die uh, vreemde vogel... Uh, die ja. hulp heeft gehad van uh, die agent? <laughs> Geweldig. Wat een mooi verhaal, hè? In, ja. uh, in Bloemendaal was dat uh, vorige week zaterdag. Daar reed een uh, motoragent uh, over de weg en die zag ineens wat, uh, wat liggen. Hij denkt, wat ligt daar nou? En ja. Uh, ja, toen is hij uh, daar gaan kijken en toen betrof het een, een heel klein uh, vogeltje wat uh, gewond was. Ach, en toen? En dat heeft hij uh, in, de keurige... boeien? In, de boeien? in de boeien geslagen. hij <laughs> nee, keurig uh, op zijn motoren in, in de helmbak, uh, zeg maar, uh, ja. op een uh, dekentje dat vogeltje neergelegd. En hij is uh, naar het uh, uh, vogelhospitaal gereden. Ja. En uh, ja, om, uh, om die vogel daar uh, te laten verzorgen. Oké. Okay. Nou, wilden aan de agents. We nou. Laten we hopen dat het weer goed gaat met de vogel. Nou, en vanmorgen die mensen die naar, naar goedemorgen Zandvoort uh, hebben geluisterd, hebben er natuurlijk de drie gedecoreerden uit Zandvoort. Er is later nog één bijgekomen, want die wethouder van ons, die uh, van Haften, die zijn in we meer ook nog uh, uh, onderscheiden. En uh, ook een mevrouw die er nog in een, een, een rechter, die uh, of een juriste. De ja. advocaat die met pensioen gaat, werd ook nog door onze burgemeester Molenburg op 30 april verrast met een onderscheiding. Dus totaal zitten we dit jaar op een 5. Maar Willem, heeft, Willem van Oranje heeft gezegd. Veel te weinig aanmeldingen voor lintjes. Dus uh, uh, niet, ge, niet, ge, niet geschoten is altijd mis. Dus ik zou zeggen, als u iemand heeft die u wil, wil uh, nomineren daarvoor... Dus, uh, schroom niet en uh, vervoeg u bij de gemeente. Nou, we zullen erover nadenken, <lacht> Albert. <een beetje. lacht> Je kijkt me heel vragend aan. Dus, uh, <lacht> nee, het is een algemene kennisgeving. Het is een openbare bron. Ja, oké. Okay. <lacht> nou, in ieder geval gaan we het ook nog even hebben over uh, Huis in de Duinen. Ja, de, ja, dat, oh ja. dat wordt natuurlijk... Uh, uh, vernieuwd, Stop. zeg maar. Want uh, om iets over half drie herhalen uh, we het interview... wat uh, onze collega Irene de Jager vanmorgen had bij Goedemorgen Zandvoort... met Cedric van der Meulen over de nieuwbouw van het huis in De Duinen. Dat iets over half drie. Nou, normaal gesproken zouden we om kwart over twee het nieuws in het kort doen. Het is al bijna kwart over twee al. Ja, ja. Dat gaat niet lukken. Dat schuift uh, allemaal een uh, klein beetje op. Maar we zijn er weer. Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag. Zonnetje schijnt lekker. En ook heel veel lekkere hits vanmiddag. Tussen twee en vijf op het geluid van Zandvoort. Wat dacht je van deze van Wengtjoen? If you feel De muziek moet je zeker zijn bij je eigen lokale radio CFM. We zijn er 24 uur per dag op Radio TV. Uiteraard de socials en onze CFM app. Je hoort de Weng Chung en everybody have fun tonight. Ja, dat mag weer, hè, want we mogen weer naar buiten. Ook na 10 uur. Albert uh, Jan, al naar buiten geweest? Uh, nee, nee, nee hè? zo nee. laat. Zo laat, ja, <laughs> echt. Nee. Nou, het nieuws uh, in het kort nu. Goed, dode herdenking en bevrijdingsdag op 4 en 5 mei... verlopen ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen anders dan normaal. Dit jaar maken we 4 en 5 mei uh, vanuit huis mee. Er is een programma samengesteld zodat iedereen van huis uit kan meedoen. Hang de vlag uit, neem de stilte in acht of zing mee. Tijdens de evenementagenda rond de klok van half vier... komen we hier nog uitgebreider op dit programma terug... De zandbakken bij speelplaatsen in Zandvoort worden in de meivakantie 3 tot en met 7 mei van nieuw zand voorzien. Dat gebeurt preventief één keer per jaar om de groei van bacteriën en ziektekimmen te beperken. Zo is het zand weer veilig en hygiënisch om eh, op te spelen. Spaanlanden ververs dit zand in opdracht van de gemeente Zandvoort op elf locaties bij scholen. In totaal wordt er 110 kubieke meter zand afgevoerd en aangevuld. Overlast wordt tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk beperkt. In het kader van zijn 25-jarig jubileum doopt de zanger, tekstschrijver en componist Guus Meeuws op vrijdag 30 april in de Keukenhof zijn eigen tulp. De zanger is naar eigen zeggen in 1995 per ongeluk in het artiestenvak ingerold... maar de is 25 jaar en ruim 50 stadionconcerten later niet meer weg te denken uit de Nederlandse top. Een eigen tulp past goed bij zijn indrukwekkende carrière. De tulp is geteeld door kwekerij Maveringtche International uit Sint Maarten... Uh, afgelopen vrijdag kwam een politiewagen begeleid door politiemotoren... met loeiende sirenes Zandvoort binnenrijden. Het bleek deze keer niet om een spoedgeval te gaan... maar om een collega die na 46 jaar afscheid nam van zijn werk. Politieagent Albert Verwij werd vrijdagmiddag door een politiewagen thuis opgehaald... waarna hij onder begeleiding van motoragenten naar het politiebureau in Zandvoort werd gebracht. Het laatste stukje naar de binnenplaats van het bureau aan de Hoge weg ging uiteraard met de sirenes aan... Verwij gaat na 46 jaar met pensioen. En vanwege de coronaregelen was een afscheidsreceptie niet mogelijk. En wel werd hij op de binnenplaats kort toegesproken. En tot slot, aan van 1 juni tot 1 oktober 2021 is er een tijdelijke zomerparkeerregeling in Park Duinwijk, Oud-Noord, Nieuw-Noord en Zandvoort-Zuid, onder andere Tranendal. Om de inwoners te beschermen tegen parkeeroverlast. Bewoners en ondernemers in deze gebieden kunnen vanaf nu online een parkeervergunning en bezoekersvergunning aanvragen bij de gemeente via de gemeentelijke website. Het is van toepassing voor bewoners van gebieden waar nog geen parkeerregime geldt. Er zijn twee zones, Zandvoort Noord en Zandvoort Zuid. Met een uh, parkeervergunning kunnen bewoners en ondernemers parkeren in de zone waar zij een vergunning voor hebben. De parkeervergunningen gelden van maandag tot met zondag van 10 uur morgens tot 8 uur s avonds. En buiten deze tijden is er geen vergunning nodig om in deze gebieden te parkeren. Toch wel even een artikel wat je goed moet lezen, hè? Ja, zeker. En uh, ja, ik denk ook dat het uh, nog wel enige vragen oproept uh, bij uh, de inwoners en de bewoners. Want uh, ja, dit bericht hebben we ook geplaatst uiteraard op uh, de Facebookpagina van uh, ZFM Zandvoort. En heel veel mensen hebben daarop gereageerd op uh, dit artikel. Van uh, Moet ik nou wel? Moet ik nou geen uh, vergunning ja, aanvragen? Klopt. Moet ik nou in één keer gaan betalen terwijl ik altijd gratis voor mijn deur stond? Want dat krijg je ook nu natuurlijk. Ja, ja die vraag. Ik en dat ook. is inderdaad zo. Je moet uh, nu gaan, uh, gaan betalen voor het uh, kunnen parkeren in Zandvoort. En het gaat dus uh, voor uh, heel Zandvoort gelden. Maar wat je ervoor terugkrijgt is dat het makkelijker wordt om te parkeren, ook in de zomer. Ja, en het geldt dus voor uh, wijken waar nog geen parkeerregime uh, is, hè? Klopt, die ja. anderen betalen al. Ja, ja, dat klopt. Nee, dan dat we dat even duidelijk hebben. Heel goed. <laughs> nou, uh, dankjewel Albert-Jan. Dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze CFM-app. En dit is een hele nieuwe single. Shaggy en uh, Crisscross Amsterdam. Crisscross I wanna to master right <laughs> channel Early in the morning Your lips, your eyes, your waist That bad look on your face Girl, let me get a taste Oh, na, na, na, na, na You say that you gotta go on me You hit me at the right moment I bet you'll never forget it. Hard work, sweat sweater trip, satisfy your body, you'll be like blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling. All night till the morning. Keep your weight on the window when the rain is falling. Movie. <middels> zo, en wij hebben was eh, een van de eerste gedraaid. Deze nieuwe single van eh, Criss Cross Amsterdam en Shaggy. Je weet wel van ook Carolina en Early in the Morning. Nou, we staan dadelijk het eh, weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst laten we de zon schijnen met Gouanet.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 Ach, le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de je y que de ben zo este corazón ik los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de heb Y que de zo blij este corazón je heb ontmoet. Ik ben le pido, a Dios le pido.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 en dan schijnt de zon wel hè met uh, deze heerlijke zomersmuziek. Guanis. En of die zon ook daadwerkelijk blijft schijnen, dat weet uh, Albert-Jan. Vertel. Ja, al Albert-Jan. Al <gif> allereerst nog even, bedoel, het was dan uh, uh, die dag na Koningsdag was het mooi weer, maar, het, ja. maar die twee dagen daarna had je natuurlijk wel weer een gigantische paraplu nodig, he. Ja, ja, ja, en ja, ja. Wakken, In die kwam het uit, uit, uit, uit, uit de hemel dus een klein parapluutje had dat niet gered. Nee, en dat uh, lachenbekje uit uh, Den Haag, uh, zeg maar, je weet wel uh, wie ik bedoel. Ja. was op een gegeven moment de vraag gesteld van, uh, ga jij op een terras zitten? Oh, jullie wilden toch uh, dat het terras open ging? Uh, dan moet je er gaan zitten ook met die regen. Nou ja, goed. Ja. <laughs> goed, hoe de, uh, goed, eerst even het algemene, de weersverwachting voor de komende dagen. En dan het specifieke zandpoortweer voor korte termijn dan wel langere termijn. De dag begon landinwaarts koud en mistig. De mist loste al snel op en op veel plaatsen scheen de zon al geregeld. In het noordoosten is het eerst kans op een enkele bui... maar uit ver uit de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. Het wordt ongeveer 13 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen verandert er niet veel. Het blijft vrij fris voor de tijd van het jaar met maximaal 12 graden. Het ziet er wel vriendelijk uit met geregeld zon. Zeer lokaal is een bui mogelijk... Maandag, in de loop van maandag komen landinwaarts een aantal buien tot ontwikkeling. De wind draait naar het zuidwesten en de bewolking neemt steeds verder toe. Het wordt dan iets minder koud met maximaal tussen de 12 en 14 graden. En op dinsdag 4 mei dodenherdenking is het weer als volgt. Een lage drukgebied trekt ten noorden van ons land over de Noordzee naar Denemarken. ochtends de valt van tijd tot tijd regen. In de middag valt een enkele bui met tussendoor zon. Er waait een vrij krachtige tot stormachtige westenwind... en vooral aan zee komen zware windstoten voor... tot zelfs circa 90 km per uur. In de avond wordt het weer rustiger. De maxima liggen rond de 13 graden. En dan woensdag, bevrijdingsdag. In de loop van eh, 5 mei neemt de wind geleidelijk in kracht af... en toch waait, eh, en to, en toch waait op de wadden nog een langere tijd... Een harde noordwestenwind. Verspreid over het land vallen buien, mogelijk met korrelhagel en onweer. In de namiddag en avond wordt het droog. Met 10 tot 12 graden is het vrij koud voor de tijd van het jaar. En wat betekent dat voor Zandvoort op korte termijn? Blijft het blijft vandaag zonnig en droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 12 graden Celsius en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 4 graden Celsius. De komende dagen zijn er opklaringen en is het wisselvallig in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 10 graden Celsius... en s'nachts blijft de temperatuur rond de 5 graden hangen. De wind waait, draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig windkracht 4. En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag weer af... en stijgt de temperatuur tot 15 graden overdag en 10 graden s'nachts. Dus de komende dagen... Uh... Geniet nog maar even van het zonnetje. Ja, en toch dat uh, kleine pluutje nodig, uh, Albertje. Ja, en, ja. en dat kleine pluutje, ja, dat is wel een mooi verhaal, want jij begon daar net uh, over. Dat is uiteraard uh, Lex van der Hoorn, uh, die heeft het uh, daar uh, over gehad. Uh, ja. Toen hij uh, nog het uh, weer bij ons kon doen, sterkte uh, Lex, wat dat betreft. Maar uh, ja, dat uh, kleine pluutje, dat werd uh, gisteravond ook nog gemeld op tv trouwens. Ik zat naar weer.nl te kijken bij uh, SBS uh, 6. Ja. in het uh, laatste weerbericht van uh, gisteravond. Uh, toen uh, zei die uh, weerman uh, op een gegeven moment... van nou, een klein pluutje, dat uh, is wel op zijn plaats. Gejat van onze Lex. Dus uh, daar dacht ik ook meteen aan. Nou, het weerbericht uh, uiteraard uh, ook na te lezen... op de kanalen van ZFM Zandvoort. Dat was het weer. En nu weer meer muziek. We hebben over uh, onder meer de nieuwbouw van het Huis in de Duinen. Het interview wat vanmorgen was bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort met Irene de Jager. Wanneer is deze oh, zo mooie zinger van Will to Power en Baby, I love your way? Deze plaat heb ik echt uh, grijs gedraaid in het uh, verleden. In het verleden van CFM, want we zijn er al uh, 31 jaar. De zin van Wilter Power en Baby, I Love Your Way. Vanmorgen hadden we een uh, koninklijke uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. Want in het tweede uur uh, ja, hadden we heel veel gedecoreerden die aan het uh, woord kwamen... Maar dat was niet het enige wat we blikten onder meer ook terug op het uh, Huis in uh, de Duinen, uh, Obi Jan? Ja, vanmorgen sprak uh, Irene de Jager uh, met uh, Cedric van der Meulen... lid van het raad van bestuur van kern en mijn Hart, En het, het, het, het, het kernverhaal uh, ging natuurlijk over de nieuwbouw van Huis in de Duinen. Uh, u bent sinds uh, vorig jaar in het uh, bestuur in, uh, van uh, het, huis in, of tenminste het Huis in de Duinen van Hart. En uh, ik, ik las in uh, uw uh, nou, een bericht wat er stond, uh, een interview... dat u met name de techniek heel belangrijk gaat vinden. Dan heeft u natuurlijk... U, uw hart kan u ophalen daar in een nieuw gebouw. Ja, zeker. Ik ben ook uh, trots om te kunnen vermelden... dat we een zeer duurzaam gebouw uh, gaan neerzetten... Hè? Samen met Woonzorg Nederland uh, moet ik uh, overigens zeggen, want uh, wij huren dit gebouw van Woonzorg Nederland. En uh, het wordt een volledig gasloze gebouw met uh, warmtepompen voor de klimaatinstallaties en zonnepanelen op het dak. Uh, en uiteraard wordt het gebouw goed geïsoleerd. Dus uh, het gebouw zal straks uh, voldoen aan de laatste eisen van uh, de duurzaamheid. En daar zijn we elkaar best wel trots op. Dat snap ik. Maar goed, uh, het is niet alleen maar de techniek natuurlijk. Hè. Het, is, het is een gebouw voor mensen en ook niet alleen voor de, voor de cliënten die daar wonen, maar ook een klein beetje voor het dorp. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, nou Huis in de Duinen is, is ruim 60 jaar geleden in gebruik genomen en uh, voldeed uh, niet meer aan eisen van, van de eisen van de tijd. Uh, toen de tijd. En uh, daarom heeft Kenem Hart besloten om, uh, om nieuwbouw te realiseren. En uh, bij ons is het belangrijk als we, uh, als we kijken naar ons vastgoed... dat we dat meelaten groeien met de veranderde eisen van de, van de tijd. Ja. We beginnen eigenlijk altijd bij de behoeften van de cliënt... dan die van de medewerkers. En daarna kijken we pas naar het gebouw en naar het ontwerp. Ja. Het ontwerp gaat dus ook uit van... Uh, van nou, hoe kunnen we nou zo goed mogelijk voorzien in de behoeften die cliënten hebben. En een van de dingen die bijvoorbeeld terugkomen in, uh, in huis in de duinen... is veel buitenruimte... Maar bijvoorbeeld ook eigen sanitair en ook het verbinden van buiten naar binnen. Het ligt op een prachtige locatie met potentieel straks veel groen. Als, als u de nieuwsbrief heeft gelezen die wij ook naar omwonenden sturen. Dan, dan kunt u ook zien dat we ook straks veel groen rondom, het, rondom de gebouwen gaan realiseren. En nou, op die manier nou, proberen we onze cliënten toch straks veel te laten genieten van al het groen om huizen in het duin heen. Ja, er zijn, er zijn niet alleen maar uh, natuurlijk uh, mensen die daar uh, behandeld uh, CQ-bewoner worden. Maar er komen ook uh, ongelooflijk gezellige dingen zoals uh, voorstellingen, soosmiddagen, voorlichtingsbijeenkomsten, uh, die ook allemaal zeg maar voor de omgeving uh, prima. Uh, ja, uh, het, het is gebouwd in 1954, maar ik had gezien in 1953, is het nou 53 of 54 de originele bouw? Of zijn ze gestart in 53, dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Ik, ik, ik zou dat, dat exacte datum van de, van de bouwen, zou ik niet eens, uh, niet eens weten. Eerlijk. Nee, nou ja, dat is ook niet meer belangrijk, want het is weg en er gaat iets moois voor in de plaats komen. Absoluut, absoluut. En over um, u refereert denk ik aan de ontmoetingsruimte die wij uh, voorzien uh, in Huis in de Duinen. Uh, ja. Ondanks uh, samen met de gemeente daarvoor ook een samenwerkingsovereenkomst uh, gesloten. Om, om, om, om, om kennelijk hartig, zoals straks het beheer en de exploitatie van de ruimte op zich nemen. Nou, het, is, uh, het is zeker de bedoeling om met meerdere partijen... Uh, in Zandvoort, uh, invulling te geven aan het uh, benutten van die ruimte. En in die ruimte ja, is niet alleen uh, voorzien dat we daar ook uh, samen kunnen koken. maar uh, het is aanpalend aan een, uh, aan een mooi groot terras uh, buiten. En binnen uh, ja, kunnen er concerten worden gegeven, kan er lekker gekookt worden samen. Uh, maar kunnen ook mensen uit de buurt uh, een, een hapje komen eten. of een, uh, een kopje koffie, een koffie komen drinken op het terras na een mooie wandeling uh, in de tuin. Ja. Nou, dat is alleen maar mooi, want dan breng je zeg maar, de buizenwereld en de wereld daar samen. En uh, ik denk dat dat heel goed is. Overigens zou ik van de gelegenheid nog gebruik willen maken... door te zeggen dat wij in de toekomst nog wel sponsoren ook zoeken... voor deze ontmoetingsruimte. want bijvoorbeeld een nieuwe meubilair voor binnen en buiten op het terras... maar ook de keukenapparatuur... Daar zouden we graag met, door middel van hulp van sponsoren met elkaar willen, willen realiseren. Dus daar volgt later ook nog wel meer informatie over... maar ik dacht misschien goed om dat alvast aan te kondigen. Heel goed dat u dat zegt. En ik denk zeker dat er ondernemers zullen zijn die uh, daar gebruik van willen maken... omdat ze misschien dan ook hun eigen product daarmee kunnen promoten... Uh, in het, hu in het, het huis, zeg maar. En ook uh, in de keuken. En ja, je kan natuurlijk samen workshops maken. En nou, op die manier uh, komt de sponsoring natuurlijk weer prachtig uh, ten goede. Absoluut. Ja. Nou zie ik ook een, een kleine foto staan op, uh, op de 28 april, uh, het kennismakingsplatform wat ik uh, hier voor me heb. Um, komen er buiten, zeg maar, het, zoals het was hè, met, met bewoners die een eigen plekje hebben, zeg maar, buiten het huis ook nog meer seniorenwoningen of blijft dat zoals dat het nu is? Uh, nee, de, de, de aanleunwoningen die uh, nu uh, ook op het terrein staan, die blijven zoals ze nu zijn. Daar zijn op dit moment geen plannen voor om dat, uh, om dat verder uit te breiden. Uh, wij gaan uh, 97 uh, zorgwoningen realiseren in Huis en de Duinen. Van, van 26 een-kamerwoningen, PG op de begaande grond, 19 eenkamerwoningen kamerwoningen op de derde verdieping en 52 twee -kamer appartementen. Uh, nou, het oude huis in de Duinen was, uh, was boven de 100 uh, zorgwoningen. We hebben nu, op dit moment hebben we uh, iets meer dan 50, 56, als ik het goed zeg, uh, uh, uh, cliënten in de tijdelijke huisvesting. Die er overigens van binnen hartstikke mooi, uh, mooi uitzien. Ja, prachtig. En dat, en dat betekent dat, uh, dat we op termijn ook wel, uh, wel extra plek hebben voor nieuwe uh, cliënten. Uh, maar uh, op dit moment... Uh, meer dan die 97 hebben we op dit moment niet voorzien. Ook niet bij de aanleunwoning. Het is wel zo dat... Uh, er de, uh, in december een rapport gereed is gekomen. Dat hebben we gedaan met de vijf grote VVT-organisaties... Uh, uh, in de regio groot uh, pre Prewonen en samen met het zorgkantoor. En daar blijkt uit dat, uh, wat je ook eigenlijk ziet in de, uit de landelijke rapportages... die er over zijn verschenen, en dan zie je dat er uh, de komende jaren een tekort... Gaat ontstaan op uh, zorgwoningen, indien we niet met elkaar uh, de capaciteit uh, gaan uitbreiden. Dus ook voor de gemeente Zandvoort zal we op de lange termijn zullen we wel meer zorgwoningen uh, moeten gaan toevoegen met elkaar. Ja, ja nou ja, ik, ik zie dat uh, absoluut als een pluspunt. Want. Er zijn zoveel uh, naar buiten dan, dat de mensen zorg uh, gaan krijgen. We hebben natuurlijk een best een, een grote grijze. Uh, nou, ik zou, er is een grijze plaag bij de golfclub, maar zo zal ik het niet noemen. Maar in ieder geval een grote golf van, van mensen uh, van uh, zeg maar 60 of 70 plus hier in het dorp. Die straks allemaal een plekje zouden moeten krijgen. En het voordeel daarvan is dat ze een woning achterlaten. Die dan weer voor de jongere mensen gebruikt kan worden. Dus het, het, is, het is wel een en-plus-verhaal wat mij betreft. Ja, dat, dat, dat is zeker zo. En, en, en, en, en, het, en het gaat er ook om dat we proberen... om onze ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dus dat betekent ook dat we in de gemeente Zandvoort ook meer zorg uh, thuis willen kunnen leveren vanuit onze bestaande locaties. Ja. Omdat ja, veel ouderen willen toch zo lang mogelijk, en dat begrijp ik ook heel erg goed, zo lang mogelijk thuis uh, kunnen blijven wonen. Ja, in ieder geval zelfstandig. Hè? Want zelfstandig. Dat, dat, ja, dat, dat thuis wonen, uh, daar heb ik dan altijd een beetje zo van, van ja, thuis is prima, maar als dat... Die thuis, zeg maar, een hele grote woning is, twee daar in je eentje zit. Dan zou het mooi zijn als er een plekje zou zijn in de buurt van de zorg. die je dan misschien, misschien nodig gaat hebben. En waardoor er inderdaad wat meer woningen vrijkomen. Die twee kamer, eh, appartementen of woningen, is dat dan specifiek voor echtparen bedoeld? Of is dat echt voor mensen die net even iets zelfstandiger zijn? Het is voor, voornamelijk bedoeld voor mensen die net iets zelfstandiger zijn. Dus dat zal op indicatie worden toegewezen. Ja. ja. Nou, dat, dat klinkt mooi en dat klinkt prachtig. Hoe lang gaat het duren voordat er, zeg maar, de eerste bewoner daar naartoe kan gaan? Nou, de, de, de totale bouwtijd verwachten we dat hij zo'n anderhalf tot twee jaar uh, zal bestrijken. En zoals het er nu naar uitziet, uh, gaan we starten met de bouw na de zomer. Uh, de, de, de, het heeft wat langer geduurd voordat we kunnen gaan starten met bouw. Dat heeft alles te maken met uh, de stikstofcrisis en de stikstofrapportages die wij bij de uh, provincie hebben moeten aanleveren. De provincie heeft onlangs uh, een e-mail aangegeven dat ze akkoord kunnen gaan met de berekeningen... Zoals als ieder liggen. En dat betekent ook dat we door kunnen met... Uh... Met het traject. Maar we verwachten na de zomer het uh, te kunnen starten. En of dat september wordt of oktober, dat, dat weten we nog niet helemaal exact. Dat is ook een beetje afhankelijk van hoe dat uh, vergunningsproces verder, uh, verder gaat lopen. Maar als we starten na de zomer, wat wel de verwachting is, dan is de totale bouwtijd uh, max twee jaar. Ja. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat we uh, na de zomer van 2023 uh, zouden kunnen gaan starten met inhuizen. Mooi. Wat een, wat een mooi idee voor het dorp. We zullen u zeker uitnodigen zodra we weten wanneer de eerste paal nog opgaat. Helemaal goed, dank u wel. Dat was het uh, interview van uh, vanmorgen... met inderdaad uh, een uh, uh, bestuurslid van, uh, van de raad van uh, Kennemerhart, Harts... Uh, hier uit de regio over de nieuwbouw in Huis in de Duinen. Nou, uh, na de zomer gaat dus uh, de bouw beginnen uh, daarvan. Heel mooi dat dat uh, eindelijk gerealiseerd kan gaan worden... Op ZFM wordt iedere houwa houwe. <laughs> In the moving picture show was the man whose face we saw, but whose voice we didn't know. The only things we heard him say were on cards we read too slow. The man who made them speak was rapped on piano Joe. It was the only life that he knew, Racktime Piano Joe. It was the only thing he could do, Racktime Piano Joe. And when the hero walked in the door, Charlie Chaplin fell to the floor. Who was it made the show? Racktime Piano Joe. Our mooned and moon and groomed and walking bitches came to town. Hokey Carmichael played a tune It really brought Joe down Then Busby Barkley clinched the deal And all the flicks had sound Joe took his life one night They say that he was drunk It was the only life that he knew Rector Dino Joe It was the only thing he could do Rector Joe The hero walked in the door, and Charlie Chaplin fell through the floor. Who was it that made the show? Racktime Piano Joe! Late at night, into the movie house you go. Sit at the back, stay out of sight, you can still hear ragtime Joe. When the crowds have gone, the old-time songs, the ones we used to know. Can still be heard, but very faint, it's the ghost of poor old Joe. op CFM Zandvoort op deze zonnige zaterdagmiddag... waar je gewoon vrolijk van wordt. De ragtime Piano Joe hoorde je. Nog een uh, kort berichtje zo vlak voor het nieuws en weer van drie uur. Ja, eh, enige tijd geleden, of kort, kort geleden... Eh, verscheen er weer een eh, nieuwsbrief eh, van de Formule 1 vanuit de gemeente Zandvoort... met daarin een uitgebreid voorwoord van onder Raymond van Haven... de verantwoordelijke wethouder hiervoor... En daarin staat dat de krampie natuurlijk gehouden gaat worden voor een vol huis. Er wordt erg veel aandacht besteed aan de site-events... en de omliggende gemeenten hoe die kunnen profiteren, mee kunnen profiteren... door de uitstraling van de Formule 1 in Zandvoort. En natuurlijk ook dat er een heleboel vergunningen nog aangevraagd gaan dienen te worden. En die voorbereidingen zijn ook in volle gang... En wat er ook in staat is een, de agenda van de, de planning van hoe een en ander gaat verlopen van het diverse onderdelen. En het eerste onderdeel wat op de rol staat is een informatieavond voor inwoners in Zandvoort. En die staat gepland voor 10 mei. En u kunt zich via de gemeente Zandvoort aanmelden dan wel via een QR-code in de krant. Het uh, http adres zal ik u, zal ik u even uh, niet uh, voorlezen, want dat is bijna niet te lezen. Dus, maar ga dan even naar de we website van de gemeente Zandvoort. Ook als u nog, geen, uh, nog niet geabonneerd bent op die nieuwsbrief, doe dat wel. Want dan bent, blijft u in ieder geval geïnformeerd over de stand van zaken... naar, naar uh, 5 uh, september toe, dat dus de Formule 1 in Zandvoort komt. Dus uh, in ieder geval ga, ga dan even naar de website van de gemeente Zandvoort. Meld u aan voor de nieuwsbrief. Daar staan de stand van zaken en worden daar uitgebreid in besproken. Ook de meest gestelde vragen kunt u daar uh, terugvinden. En u kunt zich ook aanmelden voor die nieuwsbrief. En de eerste, nog, nogmaals, de eerste bijeenkomst is gepland, uh, digitaal uiteraard. Op maandag 10 mei 2021 van half acht tot negen uur. En dat is een bewonersbijeenkomst, een digitale bijeenkomst... over de organisatie van de F1 Heineken Dutch Grand Prix 2021. Zet u hem in uw agenda, 10 mei vanaf half acht. En meldt u zich even digitaal aan via de gemeente Zandvoort. Dan wel voor de, via de QR-code in de krant. Dankjewel Albert-Jan. En inderdaad, meld je aan, want het is belangrijk om daaraan mee te doen... Dan gaan we op naar het weekend van 5 september. De Formule 1 hier in Zandvoort. Listen, boy, I don't want to see you let a good thing slip away. You know, I don't like watching anybody make same mistakes I made. She's a real nice girl and she's always there for you. But a nice girl wouldn't tell you what you should do. Oh, listen, boy, I'm sure that. You don't want somebody telling you the way to stand someone's soul You're a big boy now and you'll never let her go But That's just the kind of thing she ought to know Tell her about it, tell her everything you feel Give her every reason to accept Let her know how much she means Ooh -hoo. Ooh -hoo. Listen boy, that not automatically a certain guarantee, certain guarantee. To ensure yourself you've got to provide communication constantly When you love someone, you're always insecure